In Amsterdam-West is gisteravond de buitenlandse touringcar met tientallen passagiers beschoten. Eén van de ruiten werd kapotgeschoten, maar niemand raakte gewond. Ook de chauffeur is ongedeerd. De aanleiding voor de beschieting wordt onderzocht. De politie houdt er rekening mee dat de schutter en de buschauffeur verwikkeld waren in een verkeersruzie. Het weer, bewolkt en misschien wat motregen. Het is een paar graden boven nul. Overdag is het droog en af en toe zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1, BNN Vara. Een hele goede morgen. Ja, Risa is nog steeds op vakantie, daarom pas ik op zijn programma dit weekend. Je hoort vannacht de oplossing voor de woningnood in veel steden. En die oplossing die heeft te maken met, jawel, karton. <laughs> en, um, aan het begin van de gang staat iemand met een bijenkast: dat is een stadsimker, dat is Thomas Freitag, Die is bij mij te gast vannacht. Hij gaat vertellen hoe makkelijk het is om bijen te houden in de stad. Hij is namelijk ja, stadsimker, ze dus houdt bij in de stad. We gaan uh, horen hoe dat uh, is. En je hoort wat uh, de invloed is van Max Verstappen op uh, de jonge generatie coureurs. Dat en nog veel meer vannacht hier. Wow. You'll see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 Me realize, yeah But if crazy is a place that I hope they got space to two. And I know it's messed up but I can't get enough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 She gon' make me relapse, yeah But if crazy's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 Mr. Props, Radio 1, een space for 2. Risa met Thijs Mulderink. Het gaat niet goed met de bijen. Je kunt geen krant openslaan of je leest dat bericht. En dat terwijl we ze hard nodig hebben. Gelukkig zijn er steeds meer mensen in steden... die de bijen een handje helpen. Van Londen tot Parijs en ook in Nederland... wordt er gedaan aan urban beekeeping. Oftewel het stadsimkeren. Thomas Freitag, stadsimker in Den Bosch. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt er van alles meegenomen. Ja, ik zie hier. Uh, wat, is het, wat is dit? Dit zijn flessen wijn. Ik heb er van alles meegenomen, ja. Zee flessen wijn? Honingvlierbessenwijn. Ja, heerlijke wijn. En, uh, is dit ja, het van ja, Stadsbijen? Nee, dit is wel van onze honing gemaakt, maar uh, ja, het is wel van Stadsbijen gemaakt, ja. Uit een bos, ja. Ik ga trouwens even je microfoon ietsjes hoger zetten. Want uh, uh, je kunt echt tegen deze microfoon uh, aanpraten. Dan kunnen mensen ja, thuis beter horen ook. Hé, hey, en uh, ja. wat is dit? Dit is een uh, dit is een bijenkorf? Nou, dit is een bijenkorf, ja. En uh, ik heb honing meegebracht en bijenwas en alles wat... Ja, eigenlijk alles wat bij bijen hoort. <t> staatshoning. Ik heb een jaar, Jij wil iets met mij doen, want ik heb allerlei vragen voor jou... Ja, ik dacht, we zijn zo vroeg zie hier kijken of je je goed voorbereidt. Uh, ik heb een aantal vragen voorbereid. Je mag echt goed tegen de microfoon praten, oh, ja. hoor. Oké, okay. ik heb een aantal vragen voor je voorbereid. Ben je er klaar voor? Zeker. Ja, ja ik ben, kom maar op. <laughs> Vraag 1: uh, Hoeveel bijenkasten zitten in een bijenkorf? Zijn dat 60.000 of meer of minder? Bijenkasten? In een bijenkast, in zo'n korf zoals staat. hier staan. Nou, dus zo'n korf, dat is van, wat is dit? Van, van, Rie, van dit riet? Dit is van riet. Een soort mandachtig, hè? Ja. En daar, daar staan daar zit kasten het, in. Daar zitten bijen in. Ja. En hoeveel bijen zitten daarin? Wat Zijn lagen dat er op? 10.000, 10 20, 30, 40... Nou, ik denk al 40.000. Dat zijn er heel veel, denk ik. Ja, dat klopt enigszins. In de zomer, nu rond deze tijd, zijn het minder. In de zomer worden het 40.000 en soms ook 50.000. Helemaal oh. goed. Plus één. Ze, ze, ze hebben weinig uh, space dan, hè? Ja, die zitten, heel <laughs> dicht op die zitten heel dicht op elkaar. Hoor je mensen in Amsterdam wel zeuren dat het zo druk is? Nou moet je bij Nee, nou, Dat is, uh, <laughs> ja, nee, niet zo. Tweede vraag... Uh, wij praten meestal over de honingbij. Dat is één type bij. Ja. Maar hoeveel bijen hebben wij? Hoeveel verschillende soorten zijn er in Nederland? Zijn dat eerder 50 of 100? 50 of 100? Of 200 of 300? Oh, ik dacht dan veel minder. Ik dacht dan 10 of zo. Maar als je nu komt met 50 of 100, dan, nou, dan zeg ik 50. Nee, helemaal fout. Meer. Hoeveel dan? Nou, de gokkens. Nou, dan 200, denk ik. Ook meer. Dus we hebben ongeveer in Nederland 360 verschillende uh, typen bijen. 360, uh, maar die kun jij die allemaal uit elkaar houden? Nee, okay. Nee, dat niet. Maar die hoding bij waar wij ons mee bezighouden vanochtend ook, dat is vooral, het is één van deze 360. Maar dat is één van de 300, maar ja. met welke soort gaat het dan slecht eigenlijk? Ja, eigenlijk met allemaal. Maar vooral met de solitaire bij, zou ik maar zeggen. Maar ook met de honingbij die wij hier vanochtend hebben. <coughs> Het gaat eigenlijk met alle insecten slecht, ja. Hmm. En uh, nou, ik zit er wel lekker in. Heb je nog meer? Ja, dus één-één. Uh, <laughs> <een>, Eén <Ja. laughs> voor jou, één voor mij. <laughs> uh, de derde vraag is, uh, vrouwtjes bijen doen eigenlijk alles. Ik weet niet of je dat weet. Ja, de is, dat, is dat waar of is dat niet waar? Oh, wat, nee, de, de, nee, de werk... De, weet ik niet. Je de koningin in elk geval. De koningin. koningin gaat op een gegeven moment aan het eind uitvliegen. Ja, en dat allebei komt straks nog een extra vraagje. Ja. Ja. Uh, maar, maar de werksters doen al het werk. Maar zijn dat vrouwtjes? Dat weet ik nu niet. Ja, ja. Het, er worden werksters genoemd. Dus ik denk maar ja. dat dat ook vrouwtjes zijn. Ja. Maar volgens mij zijn dat mannetjes. Want er is maar het enige vrouwtje de, nee, de koningin. Nee, de eerste lijn was wel goed. Dus het zijn dat allemaal vrouwtjes. En de mannen doen eigenlijk niets. Die kunnen niet eens zelf, zelf eten. Dus die doen eigenlijk, behalve de koningin bevruchten, doet hij niets. En... Dat is het niks. Dus, dus is het dat is in het echte is... leven, Ja, dat, uh, dat is het echte dat leven. Dat is... Uh, ja, nou, zin. excuus, vrolijke luisteraars. Nou, de, heerde, de mannelijke luisteraars <laughs> zeggen dat mannen niks doen. <laughs> uh, een vierde vraag is, kunnen bijen gezichten herkennen? Um... Um, dat vermoed ik wel. Ik denk dat ze jou als, als stadsimker wel herkennen. Nee, dat is niet, niet zo. Nee, Dat kunnen ze niet. Dus het blijven hele wilde beesten die wel uh, landschappen kunnen herkennen. Dus in die zin is een gezicht ook een landschap... maar ze kunnen niet een uh, gezicht herkennen zoals... Dat, zeg ik van, nee, nee. dat is onze imker. Nee. Dat moet onze imker, als ja, dat dit... onze imker niet is. Hey, een laatste vraag. Laatste vraag. Uh, dat werd net over mannetjes en vrouwtjes. Ja. Zo'n koningin die wordt door mannen bevrucht. Vanzelfsprekend. Maar door hoeveel mannen wordt ze bevrucht? Oei. Zijn dat eerder één of twee of vijf of tien of twintig? Nou, dit, dit klinkt als een... Uh... Ze wordt eenmalig in haar leven bevrucht. En dan is de vraag, door hoeveel... Mannen. Ja, zij gaat zo heel hoog. Zij gaat en heel en hoog, En al die ja. bijen gaan erachteraan. En heel veel die donderen naar beneden. Die exact, halen het Dus een deel... Um... Je hebt je goed voorbereid, ja. Yes. Ja, ik heb vroeger een project op de basisschool over kijk, bijen gedaan. Kijk, kijk, kijk. Maar ik weet, ik weet toch heel veel niet meer. Uh, ik zou dat niet weten. Ik dacht namelijk dat dat er één was. Nee. Maar hoeveel zei je? Wat was Wat waren de opties? Twee of vijf of tien of twintig. Ja. Nou, dan laten we zeggen tien. Ik wil dat niet voor me zien, dat tien mannen één vrouwtje attacken. Ja, het is een eerder twintig. twintig ongeveer twintig. En één vrouwtje, ja. Nou, uh, de uitslag is... Uh, ik ben hem kwijt. Volgens nou, mij twee goed nee, en 3 niet goed. Ja, ik uh, kan het uitsteken. De nou, een mooi begin. Heb ik heb zo'n lekker flesje ja, van, van die bijenwijn <laughs> gevonden. Ik ga zo meteen met je verder praten. Ja, oké. Okay. Het is uh, Radio 1, Risa met Thijs. En uh, Adele en Water Under The Bridge... If you're not the one for me. Drink. En uh, ik heb de gast uh, Thomas Vrijtaak. Hij is stadsimker. Dat doet hij uh, in een bos bijen houden in de stad. Bijen hebben het zwaar. Maar uh, het gebeurt steeds vaker dat bijen worden gehouden in, uh, in de stad. Uh, Thomas heeft net al even, even mijn, uh, mijn kennis getest op het gebied van uh, de bijen. 360 soorten bijen in Nederland. Dat is echt uh, ongelooflijk dat is veel. Echt, dat is echt veel. Ja, ja. Dat is, ja. nee, ik sta nog steeds met mijn oren te klapperen. Ja. Zometeen een mini minicursus. houden van ja. jou. We hebben alles ook meegenomen. Ja. Um, ik vroeg me eerst af... Uh, bijen um, in de stad in plaats van op het platteland. Ik hoor er steeds uh, over. Ik, mm. ik heb ook gelezen dat bijen het beter doen in de stad zelfs... Ja. dan dat ze het op het platteland doen. Ja. Maar is dat echt zo? En Hoe ja. komt dat? Nou, dat is, dat is echt zo. En dan nou moet je het niet zo absoluut zien. Uh, er zijn natuurlijk genoeg bijen op het platteland. Maar in verhouding trekken steeds meer uh, bijen... en ook solitaire bijen de stad in. Nou, dus dat... urbanisatie van de bijen. Ja. Komt dat omdat er meer cultuur is? En uh, leuke e cafés? E en, uh, nee, uh, dat heeft het niet. Hoe <laughs> <laughs> komt dat dan? Nou, uh, het heeft verschillende redenen. Het ene is, de stad is in het algemeen een aantal graden warmer. Dus het is warmer in de stad. Het heeft ook mee te maken dat zeg maar, in de stad zijn allerlei, wonen, allerlei mensen die kopen uh, in, een groene, uh, in een groen shop uh, uh, bloemen. Dus het hele jaar door bloeit er in de stad wel iets. Ach, ja. En op het platteland heb je toch heel veel monocultuur. Nou ja En heel veel landbouwgiffen waar we het er waarschijnlijk strakker ook nog over hebben. Dus de bijen op het platteland hebben het heel erg moeilijk. En in de stad is het voor hun eigenlijk een, een, een warm bed, zou je kunnen zeggen. Dus die trekken heel graag naar de stad, ja. En, en eh, als alle bijen <tus> van het platteland naar de stad komen... gaan wij daar in de stad, voor de mensen die in de stad wonen... daar nog last van hebben? Dat er op een gegeven moment zwermen bijen tussen de balkons doorvliegen... Nee, op deze manier nou, zo, zo niet. Maar uh, wel dat wij eraan moeten wennen. dat in de stad uh, ja, meer, uh, uh, meer dieren, meer groen is. Mm -hmm. uh, dus we moeten ook leren daarmee om te gaan. Dat zeker. Maar we hebben er geen last van. Hoor. Het is alleen maar eigenlijk een feest om, om die beesten in de stad te hebben. Voor jou zeker. Want jij, jij houdt ze ja. dus in, uh, in den bos. Hoeveel van die? Want ik heb hier zo'n bijenkast staan. Hè? Dat is ja. een soort uh, rieten gevlochten kap daarin hangen. Ja. Uh, ja, hout, houten schotten eigenlijk. En ja. daarin hebben die bijen die honingraten, ja, ik dat goed. De honingraten ja. gemaakt. honingraten gemaakt. Hoeveel van deze, van deze kasten heb jij dan nou staan in de stad? Nou, we hebben vijftig in de bos staan. En de omgeving in, in Rosmalen en in, in Vught, aan de grens naar Vught. Dus we hebben er vijftig van staan. En uh, dan ga je, hoe vaak moet je, dat, moet je dat dan allemaal zelf langs om ze te inspecteren? Of te... Ja, dat wel, maar het valt wel mee. Dus uh, over het algemeen doen we dat uh, vier, vijf keer per jaar. En dan weten we wat we moeten doen. Dus het is uh, een hobby of het is een uh, vrije tijdsding. Ja, wat niet zo heel veel tijd kost. Dat is wel fijn hè. Die bijen die doen toch ook een hoop zelf, begrijp ik die, zo. Die doen wat? eigenlijk alles zelf. Ja. <laughs> eigenlijk hoef je als imker helemaal niets te doen. <laughs> je moet wel weten wanneer wel. Dus dat is ongeveer vier keer per jaar. En uh, die honing die daar vanaf komt dan van die stadsbijen... is dat nog anders dan van het platteland? Is dat ook beter misschien? Want jij zegt dat uh, ja. het platteland gebruiken ze landbaggip. Nee, die is, die is beter. Dus tenminste, dat is niet wat ik zeg, maar dat zijn, is door wetenschappers onderzocht. Ja. En uh, de, in deze honing zitten veel, meer, uh, zitten veel meer pollen. Dat zijn stuifmiddel, uh, huh? als op het platteland. Dus de wetenschappers zeggen dat de stadshoning een stuk beter is dan van het platteland. Dan ten, uh, we dit, potjes even dit potje openmaken. Dan kunnen we eens even proeven. Misschien ja. kunnen we nog een blinde test doen. <lacht> Mooi. Hmm. Zo meteen een, een kleine cursus hè, bij je houden. Voor, ja. uh, misschien dat je het luistert, ben je nu enthousiast geworden? de dijk, als ze er, er niet is. Tien tegen één dat ik mijn mond als ik je weer zie. Ik ken mezelf onderhand, een prater ben ik niet. Hoe was het hier, zal je vragen. En ik zal zeggen, goed. En ik zeg je niet, wat ik nu denk.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 Fans die zitten weer gekluisterd aan de buis elke weekend... want het Formule 1-seizoen is eindelijk weer begonnen. En bij Formule 1 in Nederland denk je natuurlijk direct aan Max Verstappen. Maar ik vraag me af, wat heeft hij betekend... voor al die jonge, nog onbekende coureurs hier in Nederland? Ik ga het vragen aan Daan de Geus. Hij is aan de telefoon, hij is uh, redacteur van het uh, Blad Formule 1. Daan, goedemorgen. Ja, hoi thuis. Wat heeft Max betekend voor de, voor de Nederlandse jonge coureurs... om meteen maar even met de deur in huis te vallen? Ja, ik denk, ik denk, denk enorm veel. Um, je, je ziet dat de interesse voor de sport uh, gewoon enorm is, is, is toegenomen. Voor de Formule 1, maar ook uh, voor de autosport in het algemeen. Hè. De, de kartbanen die, uh, zijn weer uh, ja, druk bezet vol startvelden. En je hebt steeds meer uh, ja, jonge jongens en meisjes... die ook gewoon uh, ja, daarvan dromen en uh, ja, aan, aan de slag gaan uh, in het weekend op de kartbaan. Ja, dus heel breed eigenlijk... Uh, stappen jonge mensen in, in de auto. Merk je dat ook uh, in, de, in de professionele uh, sport? Zijn er meer jonge mensen die zich aanmelden... daar interesse voor tonen? Ja, absoluut. Je merkt echt wel dat er ook... Uh, ja, eigenlijk vanuit de sport steeds wordt, meer wordt gekeken naar, uh, naar jongeren en jonger. Um, en dat ook steeds wordt verwacht, uh, ja, meer wordt verwacht van jonge coureurs. Uh, zowel in de Formule 1 als in andere uh, ja, klassen daaronder, zal ik maar zeggen. Omdat Max natuurlijk eens laten zien van... ja. Het kan, dus ja, gewoon goed zijn is niet meer goed genoeg. En ze zoeken echt naar die echte, ja, supertalenten nu. Ja, dus maakt het eigenlijk de laat heel hoog gelegd voor jonge mensen. Ja, dus dat is ja, eigenlijk ja, makkelijker, het is eigenlijk, moeilijker gemaakt. Ja, is een beetje, beetje vervelend voor andere jonge coureurs inderdaad. En voor, uh, ja, het is uh, er niet makkelijker op geworden. Maar ja, dat is natuurlijk hoe het... Uh, hoe het gaat in de sport, hè, dat, dat zie je natuurlijk ook in het voetbal. Dat is ja, een vorm van uh, ja, doorsluckeren, om het zo maar, uh, ja, ja, ja. zo maar te noemen. Dat is ook wel heel ja. goed, dat is natuurlijk juist goed. Want zo, uh, zo zorg je nou alleen maar natuurlijk dat het niveau in Nederland wat betreft... Uh, ...autosport alleen maar toeneemt en toeneemt, toch? Ja, ja, absoluut, absoluut. En uh, kijk, er zijn in Nederland heel veel jonge uh, coureurs. Er zijn er ook een paar die zijn dan uh, ja, een paar jaar jo jonger dan Max. Die zijn nu op de, ja, de, de autosportladder, zoals je dat dan noemt, uh, zijn die aan het beklimmen. En um, ja, ik denk dat het alleen maar goed is dat het, uh, het kaf een beetje van de koren wordt ja. uh, gescheiden. En dat je, ja, dat je ook gewoon van de jongens die, die steeds verder komen ook gewoon weet van ja, die doen het ook. Uh, ja, die redden dat ook, omdat ze gewoon ook een flinke dosis talent hebben. Wie, wie zijn dat eigenlijk? De, de, deze ta talenten die die ladder aan het beklimmen zijn, die, die wij misschien nog, uh, nog, niet, nog niet kennen? Of misschien wel, maar ja, dan heb je een paar namen. Ja. Eén iemand die is, uh, die is iets ouder dan Max, maar die zit in de Formule 2. Dat is de klasse onder de Formule 1, dat is uh, Nick de Vries. Um, en dat is echt een uh, jongen die al een tijd in het uh, talentenprogramma van uh, McLaren zit. McLaren is een, uh, ja, een heel groot uh, Formule 1-team. Mm -hmm. En twee andere jongens zijn uh, jongen, ja, die zijn, jonger, die zijn uh, ik geloof een jaar of 17 nu. Dat zijn Richard Verschoor en, uh, en Jarno Opmeer. En die rijden in de Formule Renault-klasse. En dat is een uh, Formule Renault 2.0. Dat is een soort van ja, uh, eerste of tweede stap op die al sportladder om het zomaar te zeggen, richting de, uiteindelijk de Formule 1. Nick de Vries, Richard Verschoor, Jarno ja, Hotmeer. Nou, we, ja, dat zijn ja. de namen die veel mensen misschien nu nog niks zeggen... maar wie weet dus over een paar jaar uh, grote namen ook zijn. Heb jij tips voor mensen of, uh, of jonge mensen die willen beginnen met, uh, met, uh, met racen, met de autosport? Um, ja, het is duur, dus... Uh... Ga sparen. Zorg dat je, ja, ja, ga sparen. Zorg dat je een bijbaan hebt of, uh, ja. of rijke ouders of iemand anders die die rekening wil, uh, wil betalen. Ja, goeie. En um, ja, het, het wordt er ook niet goedkoper op de mate je verder komt natuurlijk. En uh, kijk, dus is altijd wel een soort uh, trade-off tussen hè, talent en, en geld natuurlijk. Dat is wel een soort, uh, soort schaal die in evenwicht uh, moet zijn. Mm -hmm. En um, ja, het klinkt altijd flauw, maar ja, het wordt natuurlijk steeds professioneler en professioneler uh, naarmate je hoger komt. Dus het is gewoon heel belangrijk ook dat je daarnaast gewoon het plezier erin houdt... op het moment dat je in de auto, uh, dat je in de auto klimt. Daan uh, de Geus, redacteur van Formule 1, dankjewel. You've done it all.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 De Titi in Assen, die uh, komt met uh, kartonnen tenten op hun camping. Dat was nieuws afgelopen week. En ze noemen die, uh, die tent de kart -tent. Maar even karton, een, tent, een doos, ja het is eigenlijk een soort doos van 2 uh, van, van bij 1. Een met een puntdak uh, erop. Veel festivals gebruiken dat soort tenten natuurlijk al. Paaspop, best cap secret, zwarte cross. Beter voor het milieu. En uh, natuurlijk ook vooral makkelijk. Hoef je niet met je eigen tent te slepen. Geweldige oplossing voor een paar nachtjes slaap. Maar ik zat te denken: is zo'n kartonnen doos, zo'n tent, zo'n car tent, is dat eigenlijk ook niet gewoon de oplossing voor de woningnood in de Randstad? Hoe praktisch is het eigenlijk? Nou, twee van mijn redacteuren, Jordi en Joris, die namen de proef op de som. Zij sliepen hier in Hilversum op het Mediapark in een car tent. Die, die, die. We staan nu op het Mediapark, achter de parkeerplaats van en Vara. En het leek mij een heel erg leuk idee om te gaan overnachten in een kartonnen tent. We hebben deze gekregen van kartent. En nu zul je je vast afvragen, waarom gaan zij in godsnaam... nu, met dit weer... <laughs> ergens in een kartonnen tent liggen? Nou, de reden is heel simpel. Wij willen kijken of de kartonnen tent de oplossing is voor het woningtekort in de Randstad. Joris is ondertussen echt keihard bezig om die luchtbed op te pompen. Dit is echt niet grappig meer, hè? Volgens mij werkt het niet. A few moments later... <laughs> je bent buiten adem, Joris, hè? Gast, dat is echt niet goed, hè? Dat, dat luchtbed wilde maar niet en het wilde maar niet. En die pomp die was veel te zwaar. En daarna had ik nog een extra éénpersoons luchtbed bij me. die heb ik opgeblazen met mijn mond. Dus jij gaat op je eigen op geblazen luchtbed slapen. Ik heb ervoor gestreden, dus ik, ja, kan... precies. ik vind het wel eerlijk. En ik ga dan op het matje slapen. Ja, de matje is niet slecht, hoor. Nee, oké. Okay. Want hebben we hebben zelf ook nog een matje, gelukkig. Ja, die heb ik voor je meegenomen. We hebben een beetje een probleem. We uh, zitten niet op een camping, maar op de parkeerplaats van BNN Vara. Tenminste, we zitten daarachter. En er is hier geen wc en ik moet ontzettend nodig pissen... Ze zit niks anders op, hè? Ik ga even een boom uitzoeken. Waar ik even tegenaan kan pissen. Want ik moet echt ontiegelijk nodig. Kan je eerlijk vertellen? Dit lucht wel op, hoor. Joris, we zitten erin. Man, dat mocht even duren, hè. Twintig minuten later. Want het is nu vijf over half één. Net voor de regen ook gelukkig. gooide het. Ja, het regent gewoon op dit moment en we zitten in een kartonnen tent. Ik mag hopen dat dit goed gaat. Nou, het begint net heel lichtjes, man. Dus hopelijk hebben we geluk. Maar één ding valt me wel op: ik vind het al warmer hier binnen dan buiten. Ja, het is hier gewoon lekker warm. Ik zweer het als we straks in die slaapzakken liggen. Heerlijk, man. Wat rustig, Joris. Wat rustig, maatje. Ik ben zo jaloers op Joris. Hij kan zo snel in slaap vallen en ik, ik kan gewoon niet in slaap vallen hier. Joris, die slaapt. En ik moet echt ontzettend nodig plassen. Maar het regent en ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Het is negen uur, man. Hoe Heb je geslapen? Eigenlijk ja, best wel lekker, man. Op zich best wel lekker. Maar wat denk je? Kan dit het woningtekort in de Randstad tegenhouden? Ja, ik denk het wel. Ik had verwacht dat het heel erg koud zou zijn. Maar het is helemaal niet zo koud. Ik... Het is niet zo van, ach, verdamme, ik heb het super koud. Nou, ik heb vannacht een moment gehad dat ik echt uh, bevroren was, man. Ja, maar het is ook niet zo raar als je een t-shirtje aan hebt, hè? Zullen we er zo eruit gaan of gaan we verder slapen? Verder slapen is wel een goed idee. Vind ik goed. goeie. Slaap lekker man. Yo, wat er... is het? Academy. Super duper love. Risa met Dijsmaaldrink. Het is de vroege zaterdagochtend. juist naar Radio 1. Het uh, gaat slecht met de bij. Dat kan je niet uh, ontgaan zijn. Maar wij zetten ons beste wintje voor uh, deze morgen. Thomas Vrijtaak is hier in de studio. Stadsimker in uh, Den Bosch bij jij. Je hebt ons al heel veel verteld over uh, bijen. Onder andere over hoe ze worden gehouden in uh, de stad. En dat ze het heerlijk vinden in de stad, omdat daar geen landbouwgif is. Iedereen houdt bloemen het hele jaar door... Etcetera, etcetera. Ik, uh, ik ben al overhoord over de bij. Yeah. Onder andere geleerd dat er 360 verschillende soorten zijn. Yeah. Uh, waarvan er maar één de honing bij is. Die wij uh, allemaal goed kennen. Je hebt ook allemaal spullen meegenomen. Ik vind het ontzettend leuk. Is het misschien een goed idee dat jij even een soort van mini cursus imkeren geeft? Voor, dan laten we zeggen, iedereen die in de stad woont. en Die een steentje wil bijdragen aan, aan het behouden van de bij. Dat die weet, uh, nou, als ik uh, naar de bouwmarkt ga vanmiddag. Dan moet hm. ik dit een beetje inslaan. Nou, de minicursus imkeren die begint eigenlijk daar dat uh, de bijen alle bijen alle insecten houden van planten. Dus dat is het makkelijkste. Dus je moet niet naar de bouwmarkt gaan, maar naar de grondwinkel... Ja. om planten te kopen. Okay, Drachtgattuin, drachtplanten. Ja. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je bijen wilt houden, nou, dan ga je naar een imker en dan uh, volg je een cursus. En wij doen nou hier een minicursus. Uh, we hebben hier een aantal raten. Gratis minicursus, dames en heren. raten neer. waar de bijen op zitten. En, en een kast waar de bijen in zouden kunnen gaan zitten. Dit is de kast. <coughs> nou, als je dat hebt, uh, moet je weten... Het is een het... riet, dat is een soort kap. Ja. Dat is een soort hoed eigenlijk, hè? Ja, een soort uh, ja, inbaanse gevlochten riet en hoed. Ja. ja. Dus wat je moet weten, is dat er bij je eigenlijk alles werk doen. Dus dat je daarvan mag genieten. En dat je vooral een beetje deskundig moet zijn. En uh, dan komt bijna alles goed. Maar het is wel belangrijk om een goede opleiding daarin te volgen. Ja. En uh, dat is hem? De, de, Want wat, wat zie ik hier nog meer? Want dit zijn uh, dit zijn de kasten. Dit, uh, dit zijn een soort schotten. Ja, dat zijn uh, ramen. En Daar zitten in een houten kist zitten daar twintig stuks tien uh, broedkamerramen en tien honingramen ja. die je nu in de hand hebt. Dat is de broedkamerraam en de, de, broedkamerraam. de kleine die hier nog staat, dat is de honingraam. Ja. Dus daar zit uiteindelijk de honing in en die kunnen we de uitslinger... van. Ruikt de was ook. Ja. En dan krijg je de heerlijke honing. Dat is goed zeg. Ja. En uh, maar heb, kun je dat zelf houden uh, in de stad of heb je altijd een imker nodig die uh, blijft meekijken en zo? Nee, als je, uh, overal in het land worden opleidingen of cursussen gedaan. En als je een basiscursus hebt gedaan... dan kan iedereen zelf uh, zo'n bijenkast houden. <coughs> en naarmate je dat langer doet, word je deskundiger. Dus het is, uh, het is voor iedereen te doen, ja. Heb je ook uh, mensen die er helemaal geen verstand op... zeg maar bijenbeunhazen? De ja. loten die bijen gaan houden en dat dan helemaal misgaat? Ja, dat, die zijn er ook. Maar dan uh, sterven de bijen meestal. En dan lost zich dat ook op deze manier vanzelf op. Nou, dat is, noem dat maar een oplossing. Ja. <laughs> dus ze sterven. Nee, maar goed. Uh, om bijen door de winter heen te krijgen... heb je toch uh, uh, kennis nodig. Die krijg je in zo'n cursus. Uh, ja. um, en die, moet je ook, die heb je ook nodig. Ja, je, mijn moeder heeft in uh, een ventilatierooster... in de badkamer heeft zij bijen gehad... En toen besloten die niet weg te halen, maar inderdaad gewoon te wachten tot ze op een gegeven moment gaan uitvliegen en zo. Ja. Uh, en dat hebben we toen later opengemaakt. Maar echt allemaal van die uh, raadstructuren inderdaad helemaal in, ja. de, in de spouwmuur gemaakt. Maar ja. ongelooflijk uh, werk wat die bijen daar hebben verzet. Ja. Alleen uh, ja, op een gegeven moment zijn ze toch doodgegaan, ja. die bijen. Want dat was niet de bedoeling. Wat hadden we daar dan aan kunnen doen? Nou, daar kun je weinig aan doen. Als bijen echt in de spouwmuur gaan zitten of in ventilatiesystemen... dan, dan kun, kun, kom je er als imker niet bij. Dus als je daar wel bij kunt, dan kun je ze verplaatsen naar een kist. Zoals hier staat. En dan kun je ze een ander thuis geven. Oh, Oké, okay, dan verplaats je ze. Ja. En dan, dan lok jij ze mee? Ja, dus het enige wat je daarvoor nodig hebt is de koningin. Dus als je de koningin hebt, dan volgen alle anderen bij die volgen dan. En hoe hou hoe je die koningin? Hoe pik je die eruit? Of kom je zelf met een koningin? Nou, dat kan ook. Maar in dit geval, als jouw voorbeeld is. dan moet je echt die koningin eruit halen. <coughs> en dan heb je iemand nodig die dat kan zien. of die daar verstand van heeft. Ja. Want jij vertelde net. hoeveel bijen zitten er in één zo'n zo kast? Dat waren er? Nou, in de zomer. 40.000? Ja, in de zomer, zo, in mei ongeveer. of in het voorjaar zitten er ongeveer 40.000 in. Ja. En één is de koningin? Ja. En dan, dan kan iemand zoals jij kan zien. Wie, wie dat is? <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> waar let je dan op? Nou, ze heeft een grote achterlijf. Toch, dus, hè? Ja, ze, ze ja. is toch duidelijk. Ze heeft soms een puntje en tegen kinderen zeg maar een kroontje op. Dus het uh, is uh, duidelijk te onderscheiden. Een van puntje? Anderen. Waar, waar, op, het, op het hoofd? Of? <laughs> nou, ze heeft een. de imco doet er meestal een stip op de rug. Zodat we ze makkelijk kunnen hacken. Net zoals bij schapen in de wei. Ja, Zo'n zo, krijtblok. Zoiets. Zo als we gaan paren. Ja, zoiets. Ja. <laughs> Goed. Ja. Mooi zeg. Nou, we hebben een hoop geleerd. Uh, ik hoop het allerbeste voor de bij en uh, al helemaal in de stad. Thomas Vrijdag, stadsimker in uh, Den Bosch. Dank je wel. Het is uh, Risa met Thijs en de Beatles. Toepasselijk plaatje. Let it be. When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 We calling you my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 jean Mendes en Stitches. Vara Academy. Ja, dit programma, Risa, wordt gemaakt door nieuwe radiotalenten van de BNN Vara Academy. Dit weekend gaat de zomertijd in. En dat betekent dat we komende nacht de klok gaan verzetten. Dat is soms nogal verwarrend... En daarom ging uh, radiotalent Jasmijn naar station Utrecht Centraal om alvast even te checken of iedereen weet wat die komende nacht moet doen. Als je de klok gaat verzetten, gaat de klok dan een uur vooruit of een uur achteruit? Vooruit. Vooruit. vooruit. Een uur achteruit volgens mij. Oh jongens, <lacht> hij gaat vooruit. Vooruit. Uur vooruit. Vooruit. Vooruit. Vooruit. Vooruit. Ja. Ja, ja, ja, ja. Achteruit. Uh, achteruit. Je hoort het. De meesten weten dat de klok vooruit gaat. Mocht je nu nog in de war zijn, je hebt nog 21 uur om het volgende ezelbruggetje uit je hoofd te leren. Het voorjaar begint en de klok gaat dan vooruit. Feel the sun.